Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 300.000 mensen in Marokko zijn geraakt door de aardbeving daar, dat zegt de VN. Afgelopen vrijdag vielen er meer dan 2000 doden en nog meer gewonden. Veel huizen zijn ingestort of mensen slapen buiten uit angst voor naschokken... Er zijn wel hulpverleners, maar die wachten op toestemming van de overheid voordat ze aan de slag kunnen. Dat zegt onze correspondent Samira Jadir. Dat geldt dus ook gewoon voor, uh, voor die uh, ja, hulpverleners uit bijvoorbeeld Spanje en Israël. Dus die, dus die, met, die met de honden zijn gekomen, dat ze uh, ja, eerst moeten wachten op, uh, op de Marokkaanse autoriteiten. voordat ze iets kunnen doen. Faisal T., de zoon van drugsbaas Ridouan Tachi, is opgepakt in Dubai. Het Openbaar Ministerie heeft daarom gevraagd... omdat ze denken dat Faisal één van de mensen is... die nu leiding geeft aan de criminele organisatie van zijn vader. Die zit al een tijd vast en wordt onder meer verdacht van meerdere moorden. Een schietpartij in een woonwijk in Groningen gisteravond. Deze vrouw zat naar het Nederlands Elftal te kijken... toen ze drie of vier knallen hoorde. Ze is flink geschrokken. Nou ja, eigenlijk wel. Het was nog licht... Dus voor hetzelfde geld lopen er nog mensen buiten ook. He? Dus en, uh, ja, nu is er niemand gewond geraakt, maar voor hetzelfde geld krijgt iemand een kogel. Volgens de politie is er geschoten op een wit busje. Waarom, is niet duidelijk. En in hotels, restaurants en cafés wordt een stuk minder eten weggegooid. Bijna 10 minder dan vier jaar geleden. Waarschijnlijk doen ondernemers wat zuiniger aan vanwege de gestegen kosten... Deze vrouw had jarenlang een restaurant en geeft nu les in verspillingsvrij koken... want ook een oude boterham kun je nog prima gebruiken. En als ik ze meeneem in wat er allemaal wel niet voor energie nodig is geweest... voor dat ene sneetje brood, hoe dat op bord komt... en hoe lekker je het ook nog kunt maken... nou dan gaan ze helemaal... Woe, en dan komen ze aan hoor. En dan hebben we wentelteefjes en dan hebben we paniermeel... en dan kunnen we kroketten maken... en we kunnen taarten maken van oud brood... en, en brownies en, woe, en dan gaan ze aan... Ja, minder verspillen is ook goed voor het klimaat, want eten weggooien zorgt voor meer CO2-uitstoot. En het weer nog, ja, misschien wel de laatste korte broekendag van het jaar. Veel zon, wel ietsje koeler dan gisteren, 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn nog meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij afrit naar de west gebeurde een ongeluk... waardoor twee rijstroken dicht zijn. De vertraging is drie kwartier vanaf Hilversum. Omrijden kan via Almere over de A27 en over de A6. Verder ook nog altijd vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer stranden vanmorgen vroeg een kapotte vrachtwagen. Nu is er een spoedreparatie bezig aan het asfalt. Reken op 10 minuten vertraging vanaf koopknopend Holendrecht. Dan ook nog drukt op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn.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 Kijk, heb ik het niet gezien? Politiek, daar luisteren we naar het nummer van Bram uh, van Meulen... die jarenlang met uh, Freek de Jonge, een duo voor een journalist-duo. Uh, ja, we gaan uh, beginnen met Goedemorgen Zandvoort, uh, iedere zaterdag uh, van 10 tot 12... Uh, ik ben Hans Botman, ik, uh, normaal gesproken uh, presenteer ik samen met Ger Loofman, maar die is op vakantie. Uh, onze technicus is Isabel Geurlson. Ook die heeft ook de muziek uitgezocht. Heel goed, uh, Isabel. Uh, wat gaan we allemaal doen de komende twee uur? Twee uur. Goedemorgen, Zandvoort. Dat weet iedereen natuurlijk. We gaan eerst praten met Rolf Enstra. Rolf zit er al. Welkom, Rolf. Goedemorgen. Uh, fractievoorzitter van het CDA Zandvoort. Uh, uh, sorry, de, de dorpspartij. Uh, ja. Nou ja, goed, daar hebben we het zo over. <laughs> Ik ga nog even uh, vertellen wat we verder gaan doen. We gaan uh, uh, de nieuwe expositie uh, in het Zandvoort Museum uh, Zeeschilders gaan we bespreken met Karina Veren. Uh, de, uh, de markt in Zandvoort Noord uh, uh, gaat verdwijnen. Daar praten we. We straks over met Marloes Pa van Jong Zandvoort. Uh, in het tweede uur komt Tim Kommans langs, die gaat ons bijpraten over het racingteam Zandvoort. Uh, de jongens die het leuk vinden om uh, de, de autosport te bedrijven. Uh, daarna horen we Karine Verre weer. En die staat al met Ari Koper in het gemeentehuis, uh, wat uh, onderdeel uitmaakt van de Open monumentendagen die deze uh, zaterdag en zondag zijn. En uh, als allerlaatste komt nog Hans Rijmers langs, want morgen begint het nieuwe seizoen van de jazzconcerten. De Jazz in Zandvoort. Maar goed, zoals gezegd, we gaan eerst praten met uh, Rolf. Nogmaals, uh, welkom Rolf. Uh, want waarom gaan we met hem praten? Uh, afgelopen maandag uh, heeft Kevin Steef, uh, Stefan. Uh, uh, aangekondigd dat hij stopt als uh, fractievoorzitter van het CDA de, ja. de dorpspartij CDA um, uh, was, dat voor jou, nou, was dat voor jou geen verrassing waarschijnlijk uh, nee niet, niet echt uh, ja uh, Kevin is gewoon erg uh, druk met zijn werk als uh, advocaat ja. hij heeft veel avondwerk ook en, uh -huh. en heel veel deadlines waar hij aan moet voldoen <lacht> en het bleek toch wel uh, ingewikkeld zijn te combineren met zijn fractievoorzitterschap ja jij zag het wel aankomen eigenlijk nou ja, aankomen is een, is een groot woord. Op zich, uh, uh, Kevin blijft ook gewoon onderdeel van onze ja, fractie. Dus uh, hij is gewoon uh, uh, raadslid nog steeds. Ja. Uh, en uh, wat dat betreft uh, uh, steunen we elkaar volledig. Het is ook gewoon in goede harmonie gegaan. Maar ja, bij mij was er even wat meer ruimte om, uh, om het fractievoorzitterschap op mij te nemen. Dus ja. vandaar... Uh, ja. Want jij, jij, zit in, jij werkt bij Rockdale, dat is een woonzichting geloof ik hè, Ja, of stad, Stadgenoot. Oh, dat Stadgenoot. O, is ook, ja. oh, was een onderdeel van Rockdale? Of niet? Uh, nee, ik heb oh. wel vroeger bij Rochdale gewerkt, Rochdale, de wooncorporatie, ja, ja, ja. maar nu bij Stadgenoot. Oké, okay, maar dat is ook een wooncorporatie. Ja, klopt, klopt. Ja, ja, ja, ja. Precies uh, vergelijkbaar. Nou, ja. Over het bouwen gaan we het straks hebben natuurlijk. Was uh, de opvolging van uh, Kevin, was dat een, nog een probleem? Was het meteen duidelijk dat jij dat zou zijn? Uh, Nee, dat uh, was niet, niet meteen uh, duidelijk. We, hè, we hebben met de fractie uh, met z'n allen daarover uh, gesproken. Kenny Bol zit er nog bij. Kenny Bol, ja. Dat is natuurlijk Peter ook heel Bluijs. gewaardeerd collega. Ja, Peter Bluis. Kees Metters Kees zit Metters, er ook. Kees natuurlijk. Ja, en ja, uh, nou, ja, met z'n allen hebben we in, uh, nou, als, als dorpspartij, mm -hmm. zoals dat net al zo mooi werd uh, benoemd, hebben we dat ja, in harmonie uh, besloten met elkaar. Dus ook ja, om Kevin een beetje ruimte te geven. Nou ja, en uh, nou, bij mij was uh, wat meer ruimte. Dus ja. dat, uh, nou, dat, dat, dat komt uh, goed uit. Want... Uh, dat et uh, ...dan houdt het eigenlijk ook direct in. Het is wel meer werk denk ik voor jou ook dan. Ja zeker. Dus je, ja, je hebt meer uh, verantwoordelijkheden... ...met betrekking tot de samenwerking met de andere fractievoorzitters... ...zoals ja. het presidium, dus, het bestuursoverleg, et cetera. Dat zijn toch uh, nou, ja, meer avonden die, uh, die ik dan aan de bak uh, mag. Want ik kan me zo voorstellen... ...als jij als weet, ...dan heb je bepaalde onderwerpen onder je hoede. zeg maar. En daar uh, lees jij dus de beleidsstukken van. En uh, dat zijn vaak lijvige rapporten. Ja. Maar ik denk dat als fractievoorzitter... Het is hier overal van op de hoogte moet zijn. Dus jij moet alle rapporten lezen. Klopt dat? Klopt. Dat, uh, dat is bijna een dagtaak. Of niet? Ook, ja, dat is sowieso uh, een dagtaak. Uh, maar ja, ik maak daar graag uh, de ruimte voor vrij. Ik ja. vind dat uh, je er echt energie van. Ja. Ik vind het leuk om te doen voor, uh, nou, voor ons allemaal. Dus uh, nee, dat doe ik, doe ik graag. Ja. Uh, dus, maar daar zit tijd in. Maar ook, ja, je, ben, je wordt ook uh, bij meer uh, overleggen verwacht, et cetera. Dus uh, ja. Uh, ja, wat ja. dat betreft kost het uh, meer tijd. Ja, want jij, jij zat ook de commissievergaderingen voor te samen met Karim Elkebali en uh... Belinda. Belinda Geuronsson. Ja. Uh, blijf je dat doen? Of? Ja, voorlopig uh, wel. Ah. Uh, ja, we moeten even kijken uh, ja, of dat uh, misschien... Uh, hè, maar voorlopig blijf ik dat gewoon uh, erbij doen nog. Dus dan uh, de agenda commissie is dat. En dan ben je automatisch ook uh, voorzitter van ja. de commissies. Ja, oké. Okay. Um, goed, uh, ik, ik noemde het net al een paar keer de Dorpspartij uh, CDA. Um, ja. Daar wordt nog wel een beetje af en toe wat lacherig over gedaan. Uh, afgelopen commissievergadering was dat ook een beetje een, een punt bij D66. Uh, een beetje kriegelig allemaal. Uh, wat, wat, waar, waarom is, hebben jullie je dorpspartij uh, genoemd eigenlijk? Nou, ja, het is gewoon een, eigenlijk een lokale invulling van, van CDA-leden. Dus ja. zij... Uh, oh, nee, hoor. Oh, uh, ja, sorry, sorry. Ja, maakt. Ja. Uh, nee, uh, de, wij zijn in principe zijn wij gewoon de, de lokale uh, dorpspartij. Dus ja, wij, ja. Wij, ja, wij zijn niet bezig met landelijke politiek. Mm -hmm. hè, wij zijn allemaal zandvoorters uh, hier geboren en getogen. Nou, net zijn uh, de namen genoemd. Hè. We, uh, ik ben hier geboren en getogen Kenny Bol, allemaal. Ja, ja, en ja. Uh, ja, wij houden ons niet bezig met landelijke politiek. Dus om dat te benadrukken, uh, nou ja, doen we dat. Uh, wij, zijn wel onder de, uh, wij blijven gewoon het CDA... Wij, ja. Er is behoefte aan een uh, stabiele middenpartij wat ons uh, betreft. Mm -hmm. uh, maar uh, wij zouden het ook niet erg vinden om een, een dochtermaatschappij uh, te worden. Ja, om het zomaar ja, te noemen ja. van, van het CDA. Dat is nu nog uh. niet uh, mogelijk. Maar wellicht in de toekomst dat we, dat we zoiets gaan doen. Uh, mm -hmm. ja. nou, ik hoop dat het uh, CDA na 22 november nog steeds een stabiele middenpartij is. want ja. ze, ze lijken te worden gedecimeerd. Denk ik. Dat, dat zou heel goed kunnen. Nou, laten we eerlijk zijn landelijk uh, maakt er ook gewoon een potje van... Uh, Hans, uh, okay, nou, dat nou ja, hoor ik graag. Ja, ja ook, uh, ook andere partijen horen het. Dus niet alleen ja, het CDA, nee, maar uh, alles wordt uh, over de schutting gegooid mm -hmm. uh, naar de gemeente. Ja, en ik, uh, maar goed, we hebben nu uh, Henry Bontebal ook bij het CDA. Ja, ja. Die doet het wat mij betreft uh, heel goed. Laat, uh, Jij kende hem of niet? Uh, nee, niet, ja. uh, niet persoonlijk. Mm -hmm. wel, uh, ja, wel eens uh, gezien, maar uh, hij, uh, nee, hij komt er mij heel goed, goed over als uh, nou, uh, dat verhaal van uh, minder ik en meer wij. Ja. Ja. Maar, dat is toch wel een beetje het VDA-verhaal, uh -huh. denk ik, uh, wat hij toch goed, uh, goed uitdraagt. Ja. Dat... Jij noemde net al, alles wordt over de schutting gegooid en daar heeft uh, jullie wethouder uh, Gertjan jan Blijf, natuurlijk vaak mee te maken hè, als de financiële man, ja. uh, want het heeft vaak met geld te maken ook, natuurlijk, hè. alles uh, uh, met ondersteuning, dat soort dingen ja. en dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. Klopt, dat is inderdaad heel ingewikkeld. Uh, ja, ook om de begroting sluiten te ja. krijgen. Dat is ook ja, voor ons heel belangrijk. Dat, uh, nou, dat, de, dat de financiën goed blijven mm -hmm. in Zandvoort. Nou, dat komt, daar nou onder, ja, dat komt door da daardoor onder druk te staan. Maar voorlopig uh, nou, gaat het nog allemaal goed. Ja, Bluis heeft gezegd dat het uh, dit jaar en komend jaar ook nog wel goed gaat. Maar daarna zit hij toch donkere wolken hangen. Dat heeft ja. hij ook gezegd. Hè? Ja, dat klopt ook wel. Uh, nou, ja, dus hè, dat moet moet nog blijken hoe dat allemaal ja, invulling gaat uiteraard. geven wat voor budgetten eruit uit Den Haag komen ja, maar ja. Ik, ik, ik snap zijn zorgen ja. en goed hij, uh, nou ja, hij, is vrij, uh, hij gaat zuinig met onze centjes mm, om en uh, dat steun ik uh, ja, echt van harte want uh, ja, het is toch belangrijk uh, uh, dat we gezonde uh, financiële ja, houding blijven uiteraard, uiteraard. Dus dat, ja. nou, jullie maken deel uit van de coalitie hè, met, uh, met uh, Jongs Landvoort, uh, Oudere Partij en uh, VVD. VVD inderdaad Um, dat is een vrij hecht bolwerk zeg maar. Hè? Want uh, ik, ik krijg het de indruk uh, dat de andere partijen eigenlijk niks meer in te brengen hebben wanneer jullie iets zouden willen beslissen of inbrengen. Ja. Dan hebben jullie altijd een meerderheid natuurlijk. Is ja. dat, is, is, vind je dat een goede zaak of niet? Uh, nee, dat vind ik geen goede zaak. Nee. Sowieso niet als dat, dat zo wordt ervaren. Dat, dat is ook eigenlijk waar ik me een beetje op... Ik wil me ook graag richten op de samenwerking. Uh -huh. Dat bedoel ik ja, binnen de coalitie, maar ook in de, in de oppositie. Uh -huh. uh, en misschien uh, dat ik dat wat kan verbeteren. Kijk, hè, een coalitie is er uh, natuurlijk ook... Uh, nou, omdat je een bepaald uh, beleid wil, ja. wil uitvoeren. Maar uh, ja, de, de oppositie is, is heel belangrijk. En we ja, wij horen graag uh, die positie. Punt. Dus ik vind het ja, jammer als dat zo wordt, ja, euh, wordt ja, ervaren. Nou, als toehoorder, ik, ik, ik luister dan naar die, die commissievergadering, gemeenteraadsvergaderingen. Ja. Ik, ik mis eigenlijk een beetje zeg, zeg maar de, de discussies. En, de, en, de, en de, dat je goed luistert naar de standpunten van de ander, dat je daar misschien iets van overneemt. Dat mis ik af en toe wel. Ja, dat, het, dat het allemaal van tevoren al vast ligt, zeg maar. Ja, dat, nou ja, dat, dat is uh, niet zo. Ik, ik kan me voorstellen wel dat dat uh, ja, zo, zo, zo wordt ervaren. Ja. Maar ja, de samenwerking zou wel, uh, hè, dat kan, kan beter. Zowel ja. binnen de coalitie als, als, als met de oppositie. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, daar, zal het in, uh, ja, daar zal het in zitten. Dus kunnen verbeteringen plaatsvinden, dat denk jij ook wel? Ja, meer, meer overleg okay, ook. Ja, en, ja. en ook, uh, uh, ja, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, ja oké. Okay. Um, goed, jouw achtergrond is dus, uh, zeg maar, uh, woonstichting. Hè? Wo ja. en, en, en, wat doe je daar voor werk? Uh, ik werk met VVE's, dus heet oh, ja, VV-adviseur. Ja. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, er worden natuurlijk ook uh, woningen verkocht en ontstaat ja, een VV. En daar, daar hou ik mij, uh, mij dan mee bezig. Oké, okay, want ik heb uh, wat achtergronden van je gelezen, onder andere op de CDA-site, zeg maar. Um, nou ja, uh, ah, daar stond nog, uh, daar mijn stond, vorige a. Ah, ja, dat klopt. Dat, da daarom ja. dacht ik dat je daar nog steeds. Maar ja, goed, ah. het, het is niet aangepast. Misschien ook een klein puntje voor je. Go maar, tip. Goed. Ja. Maar goed, uh, uh, ik, ik zag daar uh, uh, dat bouwen, bouwen, bouwen voor jou erg belangrijk is. Nou. Ja. We zijn nu anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar verder al na de verkiezingen. Ja. Er zijn twee uh, uh, stukken gesloopt, zeg maar. Hè? De passage en, en, en bij, bij, bij de rotonde. Ja. Maar er is, en er wordt natuurlijk gebouwd bij, bij de uh, watertoren, maar voor de rest wordt er nog niet echt gebouwd. Uh, nee, nou ja. Waarom duurt zich... ja, Ik heb het eerder gevraagd, ook bijvoorbeeld aan, aan, aan de wethouder De Kloet. Waarom, ja. du waarom duurt het nou allemaal zo? Nou dan? ja, we hebben nu een nieuwe wethouder inderdaad voor het project mm -hmm. De Kloet. Dat geeft toch uh, nou, nieuw Elan en ik denk uh, nou ja, dat hij goed bezig is. Uh, kijk bijvoorbeeld naar Curriedex, uh, waar uh, nou, wellicht wel 300 woningen worden gebouwd. Uh, dat, nou, daar komen toch echt in 2025 uh, nou, uh, komen daar uh, die woningen, die worden daar uh, gerealiseerd. Ja, da maken? ja, daar gaan we wel vanuit. Kijk, okay. er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, maar en, en nou ja, dat is mooi, maar we hebben ook uh, maar hier school bijvoorbeeld. Uh, ja, dat duurt ook maar, hè? Ik bedoel... Dat duurt inderdaad. Uh, wel duurt wel leef. erg lang, hè? duurt ja. lang, ja. ja. Maar goed, nogmaals, daar is ook uh, Jan Deamp uh, de uh, druk mee uh, in de weer. Ja, ja. klopt. En, ja, dus. ja en dan heb je natuurlijk uh, de uh, Manege. Hè? Man ja, maar die moet ook nog plat voordat daar woningen staan. Klopt, maar ja, dat zie ik ook bij, uh, nou ja, bij Stadgenoot, bij de woningcoöperatie. Ja. Uh, ja, nieuwbouwproject duurt ook gewoon wel, wel tien jaar. En dat, uh, nou, er komen allerlei uh, fases in. Uh, we hebben natuurlijk uh, gelukkig maar ook inspraak van omwonenden. Ja. En nou ja, op die manier kunnen... ...plannen nog worden aangepast. Nou ja, en en ja, het is dus niet uh, ongebruikt dat dat zo lang duurt. Uh, Oké, okay, dat, dat ben ik Als, een eens. Maar de, kijk bijvoorbeeld naar de watertoren. Dat, was wel, hè, dat uh, heeft natuurlijk erg lang stilgelegen. Maar ja, uh, daar uh, wordt nu toch iets heel moois gerealiseerd. Ja, daar zijn we uh, heel trots op. De, de, doeken, de doeken gaan er steeds meer van af. Ja. Wat ik wel hoorde trouwens, is dat bij die, uh, uh, bij die appartementen... ...dat uh, de stroom nog niet is aangesloten. Uh. En uh, nou hoorde ik via via van een van de kopers daar... Dat uh, de stroom nog moet worden, helemaal uh, moet worden aangelegd door uh, Liander, geloof ik. Hè? Okay. Uh, maar dat, uh, dat ze dat eigenlijk een beetje, een beetje verwaarloosd hebben in de, in de planmatige aanpak zeg maar, van dat hele project. En dat het uh, misschien al wel, omdat Liander heel druk is, misschien nog wel maanden kan duren voordat ze daar stroom hebben. Oh. Dus dat zou uh, een, een behoorlijke vertraging weer opleveren van de oplevering. Ah, daar heb, je, je, heb, je daar heb ik nog niet van gehoord. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, in zo'n bouwproject. dan uh, moet alles natuurlijk onder Uiteraard, druk en snel. Ja. Dus ja. het zou kunnen dat, uh, ja, dat er nog een oplossing komt. Daar uh. ben ik maar positief. Maar ik, nee, ik heb er nog niet van gehoord. Oh, dus ik hoop. Uh, nee. Oké, okay, nou ja, goed. Ik heb het niet uit de eerste hand, maar wel uh, via via, via of van kopers. die daar. Ah. maar ja, die zijn er ook niet blij mee ja, natuurlijk. Want, uh, nee, ik weet wel dat dat erg lang kan duren. Want ja, ja je hebt geen voorrangspositie. Nee, of dat zo, bedoel dat, ik ja. ja. ja. ja nou, dat, weet, dat weet je wel. Ja, ja, dat. Ja, ja, ja. Maar bouwen uh, vind jij een van de belangrijkste zaken in zover? Want ja, jongeren die wachten er ook op. Hè? Als, die Klopt. Nog, als die nog tien jaar moeten wachten, dan uh, ja. zijn ze in plaats van 20 30. Ja. Uh... Nee, we waren ook heel blij met de Mariaschool bijvoorbeeld dat we nou ja, mooie uh, uh -huh. jongerenwoningen uh, kunnen gaan realiseren. Uh, maar ja, dat is toch even uh, ja, blijven hangen. En ja. nu uh, ja, wij hopen dat Pre wonen daar uh, uh -huh. ja, gewoon snel, uh, snel van start gaat. Die gaat daar die woningen realiseren. Dat gaat wel echt gebeuren. Ja. Uh, maar ja, wij hopen ook dat er snel uh, nou, een bord komt van, uh, goh, uh, we gaan in 2024 uh, starten. Uh -huh. Maar dat zijn wel ja, de projecten die, die toch snel, snel, relatief snel moeten gaan komen. Dan denk ik aan Curie, de Ex-Maria School, yeah, yeah. uh, nou ja, je noemt ze eigenlijk op, Meneer Ruckert. Yeah. Uh, ik denk, uh, ja, maar er zijn nog meer uh, plekken natuurlijk waar uh, we willen gaan bouwen. Yeah. Ik denk, uh, ja, de Badhuisplein, Van maar er zijn ook kleinere projecten, bijvoorbeeld bij Kenemjoe bij, uh, in, in uh, Troelstadstraat. Uh, daar, daar is geloof ik een, een, een driekwart jaar geleden over gesproken. Zijn uh, uh, degene die daar uh, huizen wil bouwen? Ja. Maar daar gebeurt ook helemaal niets. Nee, dat uh, eens ja, en de processen duren ook gewoon wel erg ja, lang. Je, ja. Dat moet ik, moet ik toegeven. Uh -huh. Maar uh, ja, dus. Uh, en tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel strengere eisen ook. Bij nieuwbouw, et cetera. Ja. Uh, wat natuurlijk ook wel, wel goed is met milieu- en mensen-eisen. Ja, dus dan uh, duurt het allemaal erg lang. Maar ja. Ja. Dus ze, komen, ze zitten wel in de pijplijn. Ja, ze zitten in de pijplijn. Ja. Ja, ik hoop dat het ook sneller gaat gebeuren. Na dat wonen, wat vind jij een van de belangrijkste punten? Zeg maar? uh, ik denk de financiën op orde houden. Mm -hmm. Ik denk dat we daar erg uh, nou ja, trots op uh, mogen zijn in Zandvoort. Dat dat uh, zo goed gaat. Uh, ondanks nou ja, dat het toch wel wat uh, ja, moeilijke tijden uh, zijn geweest. En ik denk dat we daar ook echt uh, nou ja, op moeten letten. Inderdaad, als we verder gaan kijken naar 24, 25. Ja. ja, hoe, hoe lang uh, blijven wij zo gezond? Uh -huh. En uh, nou ja, dus ik denk dat dat, dat, dat erg, uh, erg belangrijk ja, is. Nee, dus dan... Ja, want over 2,5 jaar heb je weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En je weet niet of uh, Gert-Jan dan nog een keer doorgaat. Vraag hem af. Klopt, ja. dan. Weet jij meer of niet? Uh, nee, nou ja. Wie, wie weet, gaat hij nog door? Mm -hmm. hè? Uh, maar wie, misschien ook niet. Hè? De, die kans ja. is ook uh, heel groot. Maar ik, uh, nou, ik zou, het zou mooi zijn als hij uh, nog doorgaat. Want het gaat. Uh, hij doet het uh, heel goed. Het, ja, financieel ja. ziet het redelijk in orde, uh, zullen we maar zeggen. Dat Zeker. Is een belangrijke zaak. Uh, nou, jullie hebben drie uh, mensen in, in de raad: uh, nou, ja, Kenny Bol en st uh, Stefanie. Die blijven gewoon uh, uh, jouw rol. Uh, krijg jij nou meer te zeggen ook, zeg maar, of niet? Nou, wij zijn echt... Uh, een, ja, een Ja, en team CDA noemen ja. we onszelf ook. Hè? Uh -huh. Wat dat betreft zijn wij gewoon uh, ja, een team. En verdelen we uh, de zaken ja. ook. Ook de buitengewone leden. leden. Dus, de Kees Metters uh -huh. of Peter Bluis. Die hebben ook gewoon uh, net zoveel te zeggen als ons allemaal. Dus uh, wat dat betreft uh, niet. Kijk, uh, ja, straks ben je natuurlijk wel wat meer bij overleg aanwezig gezeten. Ja, waardoor ja. je misschien wat meer, uh, ja, hè, wat meer betrokken bent. Ja. Maar uh, nee, ik, ik ben geen. Uh, wat dat betreft niet meer te zeggen. Nee. Nee, nee, oké. Okay. <laughs> uh, wat me nog opviel in, in jullie. Uh, uh... Uh, profiel voor, voor de gemeenteraadsverkiezingen toen was die ontsluitingsweg naar Nieuw-Noord. Want er komen natuurlijk veel meer woningen. Ja. Jullie zijn ook voor zeg maar, een, een, een ontsluitingsweg naar Nieuw-Noord. Even zo vanaf op de Hemelsweg of... Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, vanaf de natuurbrug. Dat hebben wij ja. gezegd uh, uh, toen. Vanaf de natuurbrug, we, dat zou eigenlijk het, het mooiste zijn. Dan, uh, nou ja, dan, dan is er niet zoveel. Uh, nou, maar goed, het is natuurlijk ja, wat dat betreft uh, erg moeilijk te realiseren. Je gaat ook door Natura 2000 gebied. Of je nou bij de heimansweg doet. Of, nou Jullie hebben het nog gezegd, misschien ondertunneld. Maar ondertun ja. ja. Dat is natuurlijk hartstikke duur. Dat uh, is hartstikke duur, ja. is wel uh, je ook Het is allemaal ja. de 201 ja, en dan wel door, ja, door ja, naar Ja, Ansmeer. en bij, bij meer hebben ze ja. hem wel ondertunnel. Dus Klopt, ja. Kennelijk ja. Uh, kan dat wel, maar ja, ja. Uh, dat zijn natuurlijk erg kostbare zaken. Ja. En ja, voorlopig uh, gaat het misschien ook wel goed. Hè. Er wordt ook wel eens gedacht aan uh, nou ja, het fietspad bij uh, de begraafplaats, zeg maar, ja. om daar ah, ja, de tweede ja. ontsluitingsweg ja. Ja, ja. Uh, te maken. Dat je één ingang en één uh -huh. uitgang uh, uh, hebt. Ja, ja persoonlijk uh, ja, zou dat. Dan misschien meer uh, de, de voorkeur hebben. Mm -hmm. Omdat dat ja, wat meer te realiseren is. Ja, ja. Maar je kan je natuurlijk ook afvragen. Uh, voorlopig hebben we nog geen, uh, geen file probleem mm -hmm. richting uh, Noord. Nee, dus we kunnen... nog niet. maar nog ja, je, Als er straks uh, inderdaad wel die, die uh, 400, 500, 600 woningen oh, ja. bijkomen. Ja. Kun je die wel krijgen natuurlijk. Zeker, zeker. He, dus moeten we ook over nadenken. Ja, ja daarom. Wat, wat ook nog opviel was dat uh, plan voor die adoptie ja. Werken jullie dat nog uit? Dat, dat inwoners zeg maar... Uh, meer betrokken raken bij, bij het onderhouden van en, en, en... Ja, nou, ja We zijn bezig met een nieuw participatiebeleid als gemeente waar dat uh, onderdeel van uit kan maken. Maar sowieso zijn we uh, ja, wel erg bezig met vergroening ook. Dat ja, is wel aha. iets wat, ja, wat wij ook erg uh, uh, belangrijk vinden. Dat is eigenlijk ook, uh, nou, Kevin, Stefan is dat ook uh, ja. uh, een beetje een onderwerp. Dus uh, nou, bijvoorbeeld Oud-Noord, Nieuw-Noord om dat te vergroenen. Maar goed, Nieuw-Noord gaan we nu ja. uh, helemaal herinrichten. Klopt. Dat wordt mooi de komende jaren. Dat wordt heel mooi. Dus, ja. Daar, uh, ja, we hebben, ik, heb, ik heb nog geverifieerd. De planning is nog steeds dat we eind 2023 bij de Keesomstraat uh, van Beginnen. start gaan. Ja. Ja, het laatste ja. kwartaal. Dat uh, is vanaf oktober. Dus, uh, nou, dat nou, is uh, over zou... twee maanden. Dus, uh... Dat zou mooi zijn. Dat zou hè? zeker Dan, uh, mooi ja. zijn. Uh, dus uh, nee, vergroening ja, is erg belangrijk. We hebben nu niet uh, ja, concreet ergens dit soort projecten lopen. Uh -huh. Maar er, zijn wel, ja, dus er worden wel... Uh, ja, ...plannen uitgewerkt om uh -huh. dat te gaan doen. Ja, oké. Okay. Uh, jij woont je hele leven al in, in, in Zandvoort? Klopt. Ben ik ben hier ja. eigenlijk geboren. Nee, we hebben het ziekenhuis in Haarlem. Ja, nou, okay, Ja, dat uh, nou ja, is toch wel een dingetje. Nou, dat vind ja. wel, had wel leuk gevonden om echt Zandvoort in mijn paspoort te hebben. Ja, maar dan ben je nog geen echte Zandvoort. Hoor, dat nee, je. dat is... Ja, <laughs> daarom blijft het ja, ingewikkeld. Ja, jouw ouders, ben, ouders die komen hier nee, ook niet vandaan, zeg maar. Nee, Nee, nee. Dus we wonen wel al... Uh, hm. uh, ja, mijn moeder woont hier denk ik al... Uh, nou, 40, 50 oh, okay. jaar er in. Dus, ja, maar ja. Uh, nee, dat is nog steeds geen echte zand voor Nee, hè? nee, dat begrijp ik. <laughs> ja. Nou, de naam Enstra uh, zal misschien bij andere mensen toch een belletje doen rinkelen. Want, uh, yeah. Ik heb begrepen dat jouw vader, zeg maar, de oud advocaat is, die is uh, vermoord, zeg maar. Hè? Dat ja. we wat zeggen. Dat klopt. Ja, dat was, uh, ja, Willem Enstra. Willem inderdaad, Enstra, ja. inderdaad. Uh, nou ja, dat zijn van met hollederen. Dat kunnen hoeven we allemaal niet. Uh, maar dat was voor jou, want jij was toen tiener, zeg maar, heel niet. Klopt, ja, uh, zestien. Schrikkelijke uh, ervaring, ja. lijkt mij. Ja, zeker. Dat was, uh, was niet fijn. Dat, nee. uh, en, en ook natuurlijk de hele beeldvorming die ja, erbij kon kijken. En ja, ja, uh, ja, de ja, telegraaf ja. voor de deur. En, uh, nee, dat, waren, uh, ja, dat was geen, uh, geen fijne tijd. Nee, inderdaad. En, uh, maar goed, het ergste is natuurlijk uh, ja, gewoon, dat ik vader, vader ben is, uh, verloren. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Ja. Dus uh, ja, iedere zondag, uh, dus mijn ouders waren uit elkaar, mm -hmm. maar iedere zondagochtend vroeg kwam hij me altijd uh, ophalen. Okay. Dus uh, uh, ik had een hele leuke band uh, met mijn yeah. vader. Ja, ja, ja. En dan, en, uh, die was opeens voorbij. Dat die was opeens bij ja. Afschrikkelijk natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, nou, uh, uh, uh, de komende vergadering, want jij was afgelopen commissievergadering eigenlijk al uh, fractievoorzitter. Hè? Ja. Uh, het viel me wel op dat Kevin Stefan nog het hoogste woord had. Die, die heeft eigenlijk de, de meeste onderwerpen. Hebben gedaan, ja, zeker. Zeker, hij uh, ja, nee, hij was helemaal uh, vol ja. energie. Hè? Hij, uh... Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, D66 uh, moest oppassen met ja. wat hij zei. Dan uh, ja, ja. <laughs> nou, dan weer wij die aangepakt, maar goed, uh, dan ging ja. meer over die dorstpartij. Een beetje ja, snerend sneer, allemaal. Maar goed, ja. hoeveel uh, hoe je het trouwens dat het gaat met de in de samenwerking met uh, met. Uh, nou ja, goed, daar hebben we het net al over, ja, over gehad. Het, kan, je, het, kan het kan beter. Maar, kan beter. maar ja, aan de, wil... de andere kant het is het wel een slechter geweest, zullen maar zeggen. Zeker, Doe? zeker. Het is, uh, wat ons betreft, uh, uh, ja, het kan, het kan inderdaad uh, beter, maar uh, het is inderdaad wel een slechter geweest, dus de verhoudingen zijn relatief uh, gezien wel goed. Ja, ja. En, uh, maar we moeten er wel uh, echt, echt aan werken. Uh, ja. uh, uh, ook in de coalitie, uh, de oppositie, het is zeker. wel iets waar we continu aan moeten blijven werken. Ja. En uh, nou, we, we we hebben natuurlijk allemaal soms wat andere gedachtes. Maar we, ja, we hebben allemaal samen dezelfde belangen denk ik. Maar, we willen ja, allemaal het uh, hetzelfde. en uh, een, een goed zandvoort. Dus, uh, ja, nou ja, daar dan, gaan we voor. Daar gaan we nu zeker voor. Dus, uh, zeker dit weekend. We hadden het er net al over in het voorgesprekje. Dat het voor het strand natuurlijk geweldig is. Ja. Dat ze nog deze, uh, dit weekend zo meemaken. Hè? Ik bedoel, ja, heel uh, fijn dan. En dan gaan ja, de strandpachters ja, ook daarom, daarom. lekker uh, positief uh, de winter in. Absoluut. Want ze hebben natuurlijk, uh, kan ik me voorstellen, met slechte weer uh, wat minder gehaald. Uh, Slecht hoogseizoen als keurig ja. zeggen. Ja, ja. Oké, okay, uh, nou hartelijk bedankt uh, Ralf. Uh, ik wens jou heel veel succes met uh, de dorpspartij, uh, sorry het CDA. Nee, wat moet ik nou zeggen? Ja, het, de de, de dorpspartij CDA. CDA, ja. Oké, okay, nou, ik wens je heel veel succes mee en we gaan het volgen allemaal. En, ja. Um, ja, meer kan ik eigenlijk niet zeggen. En ik wens jou nog een heel goed weekend, want jij gaat ook naar morgen. Zeker, afgevingen. ga je lekker uh, even zwemmen met okay. de kids. En uh, nou, ook een goed weekend Hans. Ja, dankjewel. Veel plezier in ieder geval. Ja? Oké, okay, hoi hoi. Okay. Dank je. Sadina Dreamband. heerlijke nummers van uh, Over Zandvoort. We gaan uh, naar oh, schakelen over naar Carina Veren. Goedemorgen, Carina. Goedemorgen. Goedemorgen, want als, het Zandvoort's Ja, zo'n museum. museum sta jij, hè, met een nieuwe expositie. <laughs> en daar weet je ja. alles van. Ga je gang. Ja, nou, ik, ik ga eerst eventjes uh, de burgemeester uh, gedag zeggen, want die staat hier aan het aanrecht zijn bril even schoon te maken. De open monumenten. Daar burgemeester bent u hè? Ja, dat klopt. Ja, burgemeester fictief. En ik Dick neem het even over voor David dit weekend over. Nou, dus David kan naar het strand. Die kan heerlijk naar het strand, want dat vind je ook heerlijk om naar de zee te kijken. Dat is ook mooi van deze tentooster die we in het museum hebben. En ik neem het even over en dat is dan ja, verhalen, verleden verhalen, verborgen verhalen, vergeten verhalen. En nou het weekend ben ik het plaats van het monument, ben ik, voor u. Dat is vergeten monumenten. Maar nu ga ik alles even dus, ja, kijken of het goed gaat in ons dorp, het mooie dorp. Al die prachtige monumenten. Want we hebben dit jaar echt zo'n mooie route. Vandelroute. Dus ja, daar zijn we zijn trots op. En dan ben ik ook, vind ik het eer dat ik het om 11 uur mag openen. Ja, want uh, u moet uw hoed natuurlijk niet vergeten. Nee, de, jas uh, ja, uw jas. Antivries jas aan. Altijd. Altijd jas, ja, want ja. Ja, het is warm. Ik Warm aan warm aanbevolen ja. Ja, warm, warm. De route ook. Heel veel plezier. U moet snel door. En ik zie u straks en heel succes. Ik spreek u dadelijk misschien nog even in het raadhuis dan. Dan ga ik nu. Ja, dan ga ik nu door naar de grote zaal, want daar staat de curator. Dolf. Middelhof. En uh, Dolf, gisteren was de opening hè, van deze prachtige expositie in het Zandvoortsmuseum, de Woeste Baden. Hoe was de opening? Stampvol. Bloedje heet. Ontzettend enthousiast. Drie woorden uh, die het helemaal samenvatten. Het was een geweldige bijeenkomst. En mensen hebben onvoorstelbaar uh, enthousiast gereageerd. Helaas zaten er een paar mensen in het verkeer vast, omdat er een brug ergens kapot was dus, uh, door het spoor. Uh, konden ze niet hier komen. Maar um, nee, het was het was vol en het was, het was echt een, een hele leuke opening. En uh, als de mensen nu zich afvragen van wat kunnen wij zien als we naar het woestelbaarde gaan? Wat, uh, wat ga je dan zeggen? Je ziet hier de zee in al zijn facetten uh, en in alle mogelijke materialen en technieken uitgevoerd. Uh, de mensen die hier tentoonstellen, die allemaal uh, gek van de zee en uh, ze schilderen de zee, ze schilderen de bootjes erop. De ene keer is het herkenbaar, de andere keer is het bijna abstract. Maar als je hier komt, dan heb je zin om door te lopen naar het strand en een duik in zee te nemen. Dan kon je maar een duik in een van deze schilderijen nemen. Net als de wij van Erik of het Insectenboek. Maar ik zie ook hele mooie beelden staan. Die stonden er vorige week nog niet, toen was je druk bezig met al die golfjes op de muren te ponzen. Ja. maar uh, ja, je hebt er ja. hele ja. klussen uit. Ja. Ja. Maar uh, het is een hele mooie combinatie van uh, dus beelden, uh, schilderijen. Hoeveel kunstenaars hangen er nu? Uh, even uh, 17. Uh, en daar blijven er zeven permanent van hangen tot het uh, jaar. Ja. En uh, ongeveer tien staan er in begin november uit. En daar komen dan tien andere groepen. Want we hebben een mooie lange looptijd voor deze tentoonstelling: totaal vier maanden. En um, er waren nogal veel mensen die aan de expositie wilden deelnemen. Dus we hebben toen besloten met het museum samen om de tentoonstelling in twee delen op te knippen. Dus uh, begin november hebben we een wissel. Ja, heel interessant, want deze mensen zijn allemaal aangesloten bij de Vereniging van de Zeeschilders, hè? De Nederlandse Vereniging van Zeeschilders, ja. De, de, de enige club in Nederland, de enige kunstenaarsclub in Nederland... die zich voor het grootste gedeelte in ieder geval uh, met maritieme kunst bezighoudt. En uh, die club bestaat eigenlijk best wel lang, hè? Hij is in 1953 opgericht. Uh, de geschiedenis is wel leuk... Um, de marine had natuurlijk uh, al, al sinds de 17e eeuw uh, de gewoonte om kunstenaars, uh, tekenaars uh, in de tijd mee aan boord te nemen als cartografen, als, als chroniqueurs. Uh, uh, aanvankelijk konden ze geen kaart tekenen, maar tekenden ze de kustlijnen. Want daar herkenden de, uh, de schippers dan aan waar ze waren. Um, en die, die traditie die heeft zich voortgezet door de eeuwen heen. En uh, met een kleine onderbreking in de oorlog uh, is die uh, traditie na de oorlog door de marine weer opgevat. En toen is er een grote tentoonstelling geweest in het Stedelijk Museum in Amsterdam in 1953, 52 en 53. De uh, notabenen in de tempel van het abstractisme toen de tijd. Uh, uh, en um, die tentoonstelling is is uh, zo succesvol geweest dat. Uh, ...mensen toen de koppen bij elkaar hebben gestoken en gezegd hebben van... ...wij gaan een vereniging van kunstenaars met maritieme belangstelling oprichten. En sinds die tijd bestaat de club. En de traditie schrijft een beetje voor dat we dus ook altijd een voorzitter hebben... Uh, ...die uit de marinekringen komt. Oké, okay, en wat is jouw taak binnen deze vereniging nu? Want je bent hier curator. Uh, betekent dat dat ergens anders nu ook iemand bezig is om schilderijen op te hangen van... ...de mensen die aangesloten zijn bij deze vereniging? Of uh, is het nu eventjes alleen in Zandvoort... ...en gaat hij daarna weer door naar een andere plaats? Nee, hij gaat in deze samenstelling niet verder. We, uh, de doelstelling van de vereniging is om zoveel mogelijk samen ergens uh, te exposeren. Dat zijn hele wisselende locaties... Uh, ...en ook hele wisselende periodes in het jaar. Um, we krijgen nu een overlap, omdat er vanaf volgende week... ...weer een tentoonstelling wordt opgebouwd in Kasteel Groenendaal in Baarn... Um, een aantal van de kunstenaars die hier werk hebben hangen... hebben ook daar werk hangen. Dus dat, dat dubbelt soms. Um, uh, nee, dus de, de, de, dit is geen reizende tentoonstelling in deze samenstelling. Maar je kunt deze kunstenaars later wel weer op een andere locatie tegenkomen. Maar dit is natuurlijk wel een unieke locatie. Ik bedoel, aan zee, prachtig museum uh, midden in het dorp van Zandvoort. En uh, op Steenworp afstand van uh, wat je hier ziet, kan je daar in het echt zien... Ja. Uh, en dan in Baden, uh, dat is wel uh, bijzonder dat je dan een plek kiest die eigenlijk niet veel met de zee heeft. Uh, dat maakt ons ook niet zo uit. Uh, het, het liefst zouden we in Zuid-Limburg of aan de, aan de oostgrens van Nederland ook expositieruimtes weten te vinden. Want um, ook daar zijn mensen best geïnteresseerd in, in, in de zee en in maritieme kunst. Um, en wij wonen als kunstenaars ook door het hele land verspreid. Hè? Van, van Noord-Groningen tot aan de, bijna, bijna aan de Duitse grens. Uh, de Achterhoek uh, en, en uh, tot voorbij Antwerpen. Dus um, wij, wij komen zelf ook uit alle windstreken. En houden ons toch allemaal min of meer uh, uitsluitend met de zee bezig. Prachtig. En uh, je eigen werk komt in de tweede uh, periode te hangen hè? En uh, ik wil eigenlijk toch wel eens even weten, ken jij Betsy Berg-Akersloot? Nee. Dat is dus eigenlijk een, een kunstenares uit Noorwegen. Die is uiteindelijk in Vlieland gaan wonen en was ook een zeeschilderes. En heeft hier in Zandvoort in de passage in 1894 ook een expositie gehad waarvan ze zelfs werk heeft verkocht. Uh, er staat ook in de krant op zondag uh, 14 augustus 1894 was het reeds heel zeer druk bezocht. Als ze in deze tijd had geleefd en je ziet haar schilderijen, daar had ze hier ook heel mooi tussen kunnen hangen. Maar uh, je ziet maar dat Zandvoort uh, echt een, een mooie plek is om zeeschilderijen op te hangen. Absoluut. En uh, uh, ja, ik, ik zou zeggen, van, waarom moeten mensen komen naar het Zandvoortsmuseum om deze prachtige expositie te zien? Omdat het museum uh, een van de leukste musea van Nederland is. Het, is. het is een klein, intiem museum. Het heeft prachtige ruimtes. Het heeft heel mooi licht. Um, het, het ligt voor scholen in het dorp, een beetje achter uh, het, het gemeentehuis. Maar op, op, op, op loopafstand van het centrum, op loopafstand van het strand. Uh, goede parkeergelegenheid uh, in de buurt. En um, je kunt hier uh, heerlijk dwalen. Uh, en het is een kleinigheidje om een expositie als deze even mee te nemen... als je voor toch bezoekt. Nou, inderdaad. Nou, ik zou zeggen, iedereen moet komen kijken. Zeker met deze warme temperaturen. Dan wil je toch zeker wel schilderijen van de zee zien. Want het, het werkt echt wel verkoelend, moet ik zeggen. Het is hier ook koeler dan buiten. Dat scheelt He? echt een paar graden, ja. Nou, heel veel succes. De komende ja, ja. periode en dan uh, vanaf 6 november een wissel. Dus dan moeten de mensen weer komen. Uiteraard. Van harte welkom. Twee keer. Of nog meer. Ja. Goed zo. Dank je. Heel goed uh, Carina. Dank je wel in ieder geval. Nou ja, de zee is altijd een inspiratiebron geweest. Hè, voor kunstenaars. Dus uh, er zijn prachtige schilderijen uh, uh, van gemaakt natuurlijk. Dus iedereen moet inder inderdaad heen. Bedankt voor je bijdrage. En we spreken je in het tweede uur. Ja zeker. Oké, okay, Tot zelf. straks. Bye bye. Zuurkool uit de Savoy Bloemen zo fris en zo mooi Iacinthe anemone Orchidee duizend schone mango zo aubergines Ouderwetse machines. Zuurkool uit de Savoy Het kan snijden, schaven, schuren, schillen, bellen en plamuren Zierkool uit de Savoy, bloemen zo vrezen, zo mooi Zalmen, haringen, garnalen, oesters in hun oesterschaal hal show your body in the snow show your the snow show your body in Een heel apart nummer dit van uh, Ensemble Klokhuis. En dat uh, heette Op, Op de Markt. En dat is wel toepasselijk, want uh, we gaan praten over de markt. Dat is de markt in uh, Noord. Die, als ik het goed gezien heb, nog uh, drie keer is. Tot het einde van, uh, van de maand. En uh, nou, die markt in Noord uh, dat heeft nogal wat uh, voeten in de aarde gehad. Uh, want uh, aangekondigd is door Wethouder uh, Carré uh, dat de markt stopt. Uh, en daar uh, heeft jong Zandvoort, uh, in de persoon van Marloes Paap, uh, heeft daar afgelopen uh, dinsdag tijdens de commissievergadering nogal uh, een, be een behoorlijk verhaal klaar uh, staan. Zeg maar. Welkom trouwens. Dank u wel. Ja. Nee, uh, ik heb behoorlijk wat onderzoek nog gedaan. Ja, ik, ik merkte het ja, want uh, het, het is een onderwerp geweest wat eigenlijk het meeste tijd heeft gevergd. Hè? Bijna een uur. Ja. Ja. Is erover gesproken. Klopt, dat was een uh, latertje daardoor geworden. Ja, daardoor een latertje geworden. Voor mij ook trouwens. Maar goed, dat uh, maakt niet uit. Maar uh, uh, ja, wat, wat trek jij zo aan in die markt? Waarom wil je uh, dat zo voor, uh, naar de voorgrond halen? Nee, Ik heb zelf altijd in uh, Nieuw-Noord, oud-Noord eerst. En daarna ja. Nieuw-Noord gewoond. En je merkt toch wel een beetje dat Nieuw-Noord vaak uh, het afdruk... Uh, het afgeschoven kindje is ja. en de, Noor, uh, de markt in Nieuw-Noord die maakt het altijd toch nog wel een beetje gezellig op de dinsdag mm -hmm. en het had een sociale functie vooral voor ouderen of mensen die uh, ja, fysiek minder beper be ja. beperkt zijn uh -huh. En dan kunnen ze gewoon niet makkelijk naar het centrum komen op woensdag voor de markt. Ja, maar ja, aan de andere kant, uh, er waren te weinig mensen op die markt. Zo kun je het ook zien, of niet? Ja, ja uh, de, we hebben uh, nadat de marktmeester de eerste stopte in 2021... Ja. hebben we een half jaar een externe marktmeester gehad uit Zandvoort. En, uh, was Theresa Mok was dat? Ja, was ja? Teresa Mok, ja. ja. Uh, en zij heeft echt haar best gedaan mm -hmm. en mensen aangeschreven en uitgenodigd... goede regels opgesteld voor alle marktlieden. Waardoor de eenheid ontstond. En daardoor uh, liep de markt eigenlijk weer goed een half jaar lang. Mensen kwamen weer, de markt stond goed. Dus ja, je wist waarvoor je kwam. En toen heeft de gemeente het overgenomen. Ja, toen is het eigenlijk een beetje ingestort. En dan ga je je afvragen... Hoe kan dat dan? Ja, er was een marktmeester van de gemeente. Hè, die uh, ja. 19.000 euro voor 0,2 FTE uh, verdiende. Yep. Dan denk ik van zo. Dat is 95.000 uh, op uh, volledige baan. Ja. Een hoop geld trouwens. Vind ik zelf. Maar dat, uh, ja dat, het is ook met uh, het opzetten. Ja weet ik wel. Ja. Opzetten en, en, en uh, sociale lasten. En alles erop en eraan. Ik weet het wel. Ja. Maar goed in ieder geval. Uh, uh, dat is toen minder gegaan. Want uh, zij moeten hun... Uh, ...aandacht ook verdelen tussen markten in Haarlem, uh, ...Schalkwijk, uh, noem maar op... Uh, ...en dan, dan, dan sneeuwt een markt in Sanford-Noord misschien een beetje onder. Ja, ja dat uh, blijkt. Er zijn uh, uitspraken geweest. Ik heb ze zelf niet gehoord, mm -hmm. maar uh, vanuit... Uh, uh, ...Theresa Mok heb ik dus vernomen dat... Ja. Uh, ja, de aandacht vooral op Schalkwijk ja. moest liggen. Ja. En niet op Zandvoort Nieuw-Noord. Ja. Ja. Terwijl er wel 0,2 FTE wordt vrijgemaakt. Ja, We maar er wel. De gemeente had dat wel in de gaten moeten houden. En, ja, maar... en, en zoals je Loscaré hoorde, ja. uh, deed hij dat ook. Hij was vaak op dinsdag ook Laskeré. Ja. Uh, yeah. Die heeft wel geprobeerd om het uh, in goede banen te leiden. Ja, maar uh, aanwezig zijn en... Uh... Ja, met mensen praten. Met uh, marktkooplaai uh, ja. praten. Met uh, marktmeester praten, denk ik. Hey, dat heeft hij niet voldoende gedaan, dan? Nou ja, het is natuurlijk wat Lars Carré ook zegt: het is mond-op-mond -mond reclame. Maar als jouw marktmeester uh, steken laat vallen. Ja, dat is ook mond-op-mond -mond reclame. Ja. Maar niet de manier waarop je het zou willen. Ja, dat is ook waar. Uh, maar nou heeft uh, Lars Carré, uh, ik denk al een, een klein half jaar geleden al een keer gezegd. in uh, ik dacht een commissievergadering: dat het niet goed ging met die markt. En uh, dat op termijn, dat was toen nog uh, uh, later natuurlijk, maar op termijn die, die markt wel eens gesloten zou kunnen worden. Uh, hebben jullie toen ook al uh, iets gedaan toen? Nee, nee het was op, dit, op dat moment een beetje, allemaal een beetje onduidelijk en Aha. wat er speelde. Uh, dat is eigenlijk voor ons pas de laatste weken wat duidelijker geworden hmm. wat er nou eigenlijk allemaal mis is gegaan. Ja. En dat is gewoon zonnee in mijn ogen. Ja, maar op een gegeven moment werd het een beetje wel eens niet een spelletje in de commissievergadering. En uh, ja, je werd je, je ook een beetje boos zelfs, of niet? Ja, ik merkte dat mijn vragen een beetje ontweken werden. En ja, dat vind ja. ik dan jammer. Ja. Uh, zeker omdat ik weet wat er daarbuiten allemaal speelt en dat je dan toch op bepaalde vragen wel antwoord zou ja. willen en als die dan worden ontweken, ja dan ja. maak je dan een beetje boos. Maar je kon wel koffie drinken met, met het ik hoofd heb, van de marktmeester. Ik heb nog geen aanbod gekregen, dus nee, uh, ik wacht je, nog rustig je, af. Je, je, toen zei je heel scherp van nee, ik wil het, ik wil het schriftelijk beantwoord hebben. Ja. Dat, klopt, dat klopt hè? Ja, en die heb je ook nog niet binnen natuurlijk. Die heb ik ook nog niet nee, binnen, nee. nee. Maar heb je later nog met, uh, met Lascarede erover gesproken, met de wethouder? Ja, ik heb daarna nog even ja. rustig met hem gesproken. Het is ook geen persoonlijke aanval, maar het gaat me aan het hart. Ik uh -huh. heb zoiets van, dat moet gewoon blijven. Ja. Ja, en dat weet ook, op dit moment kan het niet blijven en is het gewoon klaar. Uh -huh. uh, maar als we straks een mooi nieuw noord hebben staan, met dat het allemaal vernieuwd is en nieuwe woningen er staan, mm. ja. Ja, dat nu wel alles bij elkaar twee jaar, hoewel... Rolf Enstein net zei tegen mij dat uh, ze waarschijnlijk in oktober al beginnen, achter in het noord, zijn we, hè, met de mm. eerste vernieuwingen. Dus op, maar over twee jaar moet het wel, uh, wel mooi zijn. En dan ja. uh, dat heeft Laskeré ook gezegd, dan zou die markt weer levensvatbaarheid hebben. Precies, en dan ik, ik heb zoiets ook van, je hebt nu voldoende tijd om Marco Pluiter gaan uh, spreken ja. en te inspireren van kom naar ons en we zetten ja. er iets moois neer. En als we dan ook iets extra's bij neerzetten, zoals af en toe een springkussen. Mm -hmm. Ja, dan denk ik dat je veel meer ja. mensen kan aantrekken. Nou, ja, want je moet natuurlijk meteen beginnen, eigenlijk met, uh, ja, ik noem wat 10, 12 uh, markkramen. Want anders ja. je moet die die loop erin krijgen. En uh, ja, wat er nu stond, ik heb dat zelf ook al een paar keer gezien. En er staan er twee, drie, vier kramen. En, uh, ja. Het aanbod is dan natuurlijk niet. Uh, zeker met, met, met een grote uh, groot grutter om de hoek. En, uh, en een groenteboer uh, nog de, op dat plein. Ja, nee, aan het begin hadden we natuurlijk een heel veelzijdige markt. Hadden ja. we brood, kaas, ja, noten, ja, ja. vis. Goede viszaak zat er toen. Ja. Ik bedoel, een paar keer geweest. Ja. Ja. Ja. ja, toen liep het echt. Ja, ja zonde ja. Maar dat, jij denkt dat het uh, over, over een paar jaar wel weer zo zou kunnen zijn? Dat het, uh... Ik hoop het wel. Ja. ja. Als we ons best kunnen doen. Ja. En uh, even de aandacht op Zandvoort Nieuw-Noord. Uh -huh. ja. ja. Ja. Dat zou ja. Maar ja, met een goede marktmeester. Dat is ook belangrijk natuurlijk hè. Ja. Ja, daarom was ook mijn voorstel... Om, en ook van OPZ, als ik het goed had... om een externe marktmeester aan te stellen... Ja. die echt zijn aandacht volledig kan richten... op de markt in Nieuw-Nord. Ja, en, en, en niet uh, met in zijn achterhoofd... toch nog eens een keer... Uh, dat het misschien... Schalkwijk ook wel, want ja, dat, dat, daar kun je toch je vaat ook bij zetten. Natuurlijk. Ja, je kan natuurlijk op, maar op één moment je aandacht ergens ja, op richten. Uiteraard, uiteraard. Ja, en dan is het natuurlijk vervelend als er meerdere markten uh -huh. in het spel zijn. Ja, nu werd er ook gezegd van nou, die, die ouderen kunnen eventueel met de belbus naar, naar de, de markt op woensdag in het centrum. Wat ja. vond je, je daarvan? Uh, dat kan niet, want die zit op woensdag vol met uh, de Klaverjansclub oh, ja? en de Bridgeclub, als ik het goed had. In ieder geval twee uh, even okay. activiteiten op de woensdag. En daardoor zit de belbus Bel op woensdag al vol. Ja, maar... Kan de gemeente niet uh, op één dag een, bu een busje laten rijden? Want nu gaat er 19.000 euro. Hoe is ze nou niet meer te betalen, natuurlijk? Ja, maar je moet natuurlijk ook mankracht hebben. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar goed, er zijn natuurlijk ook externe uh, taxibedrijven die dat eventueel zouden willen doen. Maar... Ja. Of is dat een beetje te, te. Daar valt wellicht nog over te praten tijdens uh, ja. het kopje koffie? Ja, nee, dat zou kunnen. Je gaat wel koffie drinken met een man. Ik, uh, ik uh, haal mijn telefoon in de ja, gaten. Ja, ja, ja. Ik ben bereikbaar. <laughs> <laughs> uh, nou ja, hij denkt dat het dan beschriftelijk moet. Misschien, nou ja, maar goed, zo nee. erg zal dat niet zijn nee, waarschijnlijk. Waar. Dus, uh, ja, jij, jij heb je uh, naast de, uh, deze markt heb je je enorm bezig gehouden met het parkeerbeleid. Hè? Zeker, ja. Uh, <lacht> daar heb ik ook heel veel over horen praten. En, uh, wat vind je hoe, hoe het op dit moment gaat? Wat vind je, vind je ervan? Nee, we hebben Z natuurlijk niet echt een goede zomer gehad. Dus nee. ik denk ook dat het niet heel erg goed te, uh, ja, evalueren is met vorig jaar. Want ja. vorig jaar hadden we een prachtige zomer. En dit jaar is het wat minder. En ja, deze week en volgende week nog twee dagen wat lekkerder weer. Mm. Misschien kunnen we op basis daarvan kijken wat er nou werkelijk zal gaan gebeuren. Maar ik merk wel, voor de bewoners is het wel echt wel een verbetering. En ook de mensen die eerst zeiden, ook in Zuid, van nou dit gaat geen oplossing zijn. Ja. Die zijn toch wel tevreden. Mm -hmm. Maar ja, ligt dat dan aan de mindere zomer? of? Dat zou je ah, dat kunnen is, afvragen ja. inderdaad. Nou ja, morgen nog een testdag, want uh, ik denk dat morgen enorm druk wordt op zondag. Hè, 30 ja. graden voorspeld. Uh, iedereen denkt van nou, het is de laatste mooie dag. We gaan met z'n allen naar het strand. Ja, dat kan wel enorm druk worden. Nou, want, ik denk vandaag al hoor. Vandaag ook al, maar ja. ik denk morgen wordt het nog warmer. Dan kunnen aangaan. En, ja, uh, ja dan, dan zou ik ook wel eens uh, willen zien hoe het bij de uitgaat gaat. En hier bij, bij ja. het uh, parkeerterrein hier, uh, hieronder. Ja, ik zag wel dat er de afgelopen dagen uh, bij het LDC in ieder geval iemand stond van oh, dat de, wel eerst yeah. die uh ja, dat was, uh, was hard nodig, he, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ga jij op woensdag altijd naar de markt in, in het centrum, of niet? Ja, ja, want ik hoorde ook iemand zeggen dat dat ook een beetje uh, verslonst, een beetje minder wordt. Ja, wat ik Klopt ook wel? hoorde is dat de markten, überhaupt in Nederland, steeds ja. minder druk bezocht worden. Maar dat heeft ook met de inflatie en dergelijke te maken. Je geldt dus geen dader meer uit, heel normaal. Nee, markt. nee, de dus gulden. Uh... Nou, zijn er zijn niet geen schulden meer. De euro is. De, de euro. Nou, de euro is bijna een daler, he, ja, in dat de 2,50. <laughs> Maar uh, ja, de ma is, is, is, is, misschien is het een beetje een, een, een, een uh, uh, uh, dat het voorbij is met die markten. Dat zou kunnen, dat uh, het niet meer, bij misschien niet meer bij deze tijd past. Dat zou kunnen, maar... Ja, ja ik haal toch wel graag mijn vis en een ja. viaatje op de ja. markt. En uh, we hebben natuurlijk wel wat viskraam in Zandvoort, maar... Ja, sommige vissen is echt alleen maar bij die kramen te krijgen. Nee, dat en dan klopt hou je toch dat even klopt. daar. Nee, dat is waar. Maar ja, de vis is altijd uh, sterk vertegenwoordigd. He? Die moedersdagmarkt, ja. Dat is wel een belangrijke. Maar we hebben natuurlijk ook een hele mooie viszaak uh, bij de tweede spoorbaan Zeker, uh, uh, uh, kom ik graag hoor. Ja, ik ook, ik ook, ja, ja, geweldige dingen hebben ze altijd. Maar uh, ja, die markt, uh, zullen die over vijf of tien jaar nog bestaan, denk je? Ik hoop het wel. Ja, ik het hoop het, het ook heeft. wel ja, het heeft toch iets unieks, vind ik. ja, jij noemde de sociale, nou, dat is erg veel genoemd, de sociale, voor de sociale cohesie en weet ik het allemaal. maar, ja, in Noord wordt daar natuurlijk ook genoeg gedaan eigenlijk voor de ouderen, met pluspunt en, er zijn genoeg mogelijkheden voor ouderen om met andere mensen contact te komen, toch, vind je niet? nou, genoeg mogelijkheden. nee, maar je hebt nooit genoeg mogelijkheden. nee, dat weet ik wel, kan altijd beter, maar je. Je kan jezelf natuurlijk, uh, zeg maar. Uh, uh, je moet er zelf ook iets voor doen. ja. Yeah? Ja, tuurlijk. Maar het is dan toch, als je dan toch je eten moet halen. en je wilt verse groenten, vis. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En je ja. komt op de markt en je ziet elkaar dan toch sneller. En als ja. je echt naar een activiteit moet. ja, dat is misschien dan toch een drempel te ver voor ja. sommigen. Ja, ja. ja. Uh, vind je het verder goed gaat met zo'n vernoord? Dat kan altijd beter natuurlijk. Jij woont in Oud-Noord? Ik, ik woon nu in Oud-Noord. Mijn ouders wonen in Nieuw-Noord. Oké. Okay. Ze uh, zijn niet tevreden Zij maar over. Uh, hoe het gaat? Ja, het, ik ben echt heel erg benieuwd hoe het er over twee jaar uitziet. Ja, ik ja. ook. Ja, met een hoop nieuw groen. En, uh, dat, en uh, dat het goed onderhouden gaat worden. Ja, uh, ook ja, belangrijk. Nou ja, er is, is ook geld voor vrijgemaakt, begrijp ik. Maar, ja. Ja, het is maar hoe je het besteedt natuurlijk. Maar uh, ja, dat is ook belangrijk. Ja. Minder helmgras, dat scheelt ook al. Ja, we zijn met, uh, met, onze wet, met wethouder uh, Hendricks in gesprek. Hoor, no. ja, ja, dat begrijp ik. Je ja, houdt het scherp in de gaten. Maar dat wordt de bedoeling, geloof ik. Ja. En wat ik gezien heb in die, in, in, in die beleidsstukken, het ziet, het, het ziet het er mooi uit. Ja, maar je moet onderhouden blijven, dat ja. is het probleem. Is ook, uh, dat is ook zo. Ja. Op, op papier ziet, zien dingen er vaak heel mooi uit. Hè? Ja. En in de praktijk uh, uh, wat minder, zullen we maar zeggen. <laughs> <laughs> maar jullie houden het scherp in de gaten bij Jongslandvoort. Zijn er op dit moment? Ben bij jongens al nog hele belangrijke zaken aan de gang of? Uh... Nou, op dit moment uh, komen we natuurlijk net uit het zomerreces. Dus ja. we zijn eigenlijk weer vers begonnen. Ja, ja. Uh, maar ja, de boulevarden bij het Favageplein en doorgetrokken ja. worden. Ja, dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Uiteraard. De participatie daarin vanuit de strandhouders. Maar ja. ook de inwoners en de toeristen. Ja. ja, We zijn heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Absoluut. daar nou, wordt de komende maanden nog genoeg over gezegd, denk ik. Ik <laughs> uh, nou ja, wens uh, je, je daarbij heel veel succes en sterkte. Bedankt voor je komst in ieder geval. Ja, en uh, nog een heerlijk weekend. Uh, dat zou wel lukken het weer, denk ik. Komt helemaal He? goed. Okay. De, Marloes, <laughs> hartelijk bedankt, hartelijk bedankt. We, gaan nog, uh, we sluiten af met een klein muziekje nog, denk ik. Uh, eventjes een minuutje of zo. Of anderhalf minuut. En uh, volgens mij is dit uh, uh, de of niet? Ja, ik kan hem meezingen, want ik woon in het centrum, ik heb hem honderdduizend uh, keer gehoord. Maar goed. Ben ik datte, ben aan het dromen, je zit in een auto en voel me bevrijd.